Laat ik u deelgenoot maken van het feit dat mijn tweelingzus jarig is. En, en ik laat dat doen door u te participeren in een stukje gebak bij de koffie. Want u begrijpt natuurlijk dat ik dat beperk tot informeren en niet tot meebeslissen. Ik wens u allen een zeer genoeglijke, maar wel compacte vergadering. Dames en heren. Er is een dat kun je wel zien, dat is hij. Dat vinden wij alles zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij. Hij leeft lang, hoera, hoera. Hij leeft lang. Ja, wat hij nu hoort is een, een welkomstlied voor Niek Meijer. Want die is van jaar, vandaag jarig. En als ik het goed heb is hij 52 geworden. Hoera. Voor de luisteraars thuis, u heeft zojuist het Zandvoorts raadscoor gehoord. <lacht> en ik kan u verzekeren dat dat mij raakt en ik daar buitengewoon veel waardering voor heb. Dat was een goed voorbeeld van co-produceren voor, voorzitter. Ja, ik... <lacht> Dank u nogmaals daarvoor. Wij zijn inmiddels beland na deze vocale opening bij de loting. En de loting laat zien dat nummer 14 van de lijst. En de griffier fluistert me in dat dat meneer Suttorp is. Ja. Uh. Ja, is <lacht> meneer Kramer. Uh, <lacht> meneer Sutorp, ik neem aan dat u dat genoeg uh, als we hoofdelijk gaan stemmen wilt smaken. Dank u wel. Dan gaan wij naar agenda punt 3. Dat is de lijst van ingekomen stukken. En de mededelingen. Ik begin eerst even met de lijst van de ingekomen stukken. Is er wat u betreft... Nee, mag ik op voorhand één suggestie tot wijziging van de wijze van afdoening? Eerst... Nou, ik ga het anders doen. Er staan twee vingers omhoog. Ik ga eerst met die vingers beginnen. Meneer Demmers. Ja, uh, met betrekking tot de ingekomen stukken. Uh, er is melding gemaakt van een ingekomen stuk... Uh, zogenaamd zwartboek van de firma Tunnesen. En uh, daar staat bij dat dat uh, ter afdoening is van het uh, college. Uh, de vraag is, een vergadering hiervoor is uh, besloten of is medegedeeld door het college dat uh, dit soort zaken desraads zijn. En, en nu gaat het college het overnemen. Dus een beetje uh, een beetje rare gang van zaken. En de tweede de tweede vraag is naar aanleiding van het stuk. Uh, is het college uh, van Zins uh, de hele zaak uh, Tunnissen-strijder... op een uh, juridische procedure aan te laten komen? Of, zoals ik gevraagd heb, twee keer. Wilt u twee scenario's maken ter oplossing van de kwestie? Dank u wel. Meneer Demmers, u heeft het over stuk 2011-0688 van de firma Tunnissen. Volgens mij, en daar staat... Als suggestie in handen leggen van het college en verzoeken het dossier te betrekken bij de voorbereiding van het bestemmingsplan Recreatiepark zodat u daar weer over kunt beslissen en dat kunt meenemen. Dat is de suggestie. Ik herhaal dat maar even nadrukkelijk. Je kunt het anders interpreteren. Dat is uw allergoed recht, maar dat is wat hier staat. U heeft een andere suggestie voor de wijze van afdoening? Um, ja, en niet meenemen in het uh, bestemmingsplan Recreatiepark, maar uh, twee scenario's ontwikkelen om de kwestie op te lossen. Uh, en dat betekent in dit geval: of bouwrechten geven ergens anders in, in, dit, uh, in deze gemeente. Of uh, bestemmingsplan wijzigen wat de voor- en nadelen, de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. En van daaruit die twee scenario's de raad zou kunnen kiezen. En de hamvraag. Is het college van het op een juridische procedure te laten aankomen? Nee, meneer Demmers, aankomen. we gaan niet dit agendapunt uitbreiden. We hebben het alleen over dit onderwerp. En als u de andere zaken aan de orde wilt stellen... ...u kent alle mogelijkheden die ieder raadslift heeft om dat te doen. Dit gaat puur over de wijze van afdoening, niet over de inhoud. Raad, wie wil er iets over zeggen? Meneer Simons. Voorzitter, in die zin ben ik het met meneer Demmers eens dat het stuk ter afdoening staat, want als we dit besluit nemen... als we dit aftikken, dan is dat zo besloten natuurlijk. Dus ik ben het eens met meneer Demmers... in handen leggen van het college... dat is niet voor de hand liggend... als je realiseert dat het in de commissie is geweest... dat er een aantal keuzemogelijkheden waren in die commissie... en dat bleek dat niet alle stukken bij kennis waren van de raad... dat nu meer stukken zijn geproduceerd... En voor de hand zou eigenlijk liggen dat het dan weer naar de commissie teruggaat... want nu zijn er stukken geproduceerd. Dus dat zou ik wel willen opmerken. Eh, maar dat is ook de bedoeling. En misschien ben ik niet helder genoeg geweest. Volgens mij is het de bedoeling dat de voorbereiding van het bestemmingsplan... eerst in de commissie wordt behandeld en deze verwijzing geeft aan... dat dan ook dit dossier daarbij wordt gevoegd, zodat u het kunt bespreken. Dat is de intentie van deze verwijzing. Zo heeft de Griffie het bedoeld. Dus als u daarmee eens bent, kunt u het zo laten... Het gaat niet in één keer naar de Raad of wat dan ook. Als dat in die zin bedoeling is, dan helemaal mee eens. U begrijpt mijn opmerking. Ja, Het wordt nog nader verduidelijkt. Zodat er geen enkele discussie over kan ontstaan. Is dat wat de Raad betreft akkoord? Ja? Meneer Demmers, u ook? Het is mij nog niet helemaal duidelijk, maar laten we deze zaak maar even rusten. Dank u wel. Meneer Bawits, u had uw vinger ook omhoog. Ja, dat gaat over... Um... Eens even kijken, uh, zaak nummer 2011-0534. Dat betreft een, uh, de afzender heer Hesp. Het gaat over het recroduct en fietspad. Uh, en dat uh, gaat om een verzoek om bewoners van Benveld te betrekken bij de klankbordgroep. En GroenLinks zou eigenlijk willen uh, voorstellen uh, om, om, om die gang van zaken uh, uh, eerst weer tijdens een commissie te bespreken, zodat uh, de inwoners gewoon weer kans hebben om in te spreken. Als we het op deze manier afdoen, uh, dan wordt de raad wel geïnformeerd... maar dan zijn de mensen uh, nog wel bij de klankbord betrokken... maar hebben ze geen mogelijkheid om, net als de vorige keer, in de commissie in te spreken. En dat zou ik toch wel democratisch gezien een goede, goede lijn vinden. De brief is prima gericht aan het college, staat hier. Ik lees u maar voor. Uh, zoals de brief is gericht. En in afschrift aan de raad. De vraag is, wilt u dan uh, afwachten van hoe het college daarmee omgaat? Of zegt u nee, ik trek de verantwoordelijkheid naar mij toe? En dat laatste zegt u eigenlijk. En als ik u goed begrijp, meneer Baarwitz, zegt u. Dan zou ik het een agendapunt willen hebben in een van de commissies. Dat is eigenlijk wat u zegt. Ja, ik zou eigenlijk uh, inderdaad, inderdaad uh, fijn vinden als, voor de inwoners dan. Als het college het als een agendapunt in een commissievergadering opvoert. Meneer, mevrouw eh, Geuransson. We gaan eerst even... Voorzitter, tijdens de afgelopen commissie uh, planning en controle uh, in combinatie met raadzaken is dit punt aan de orde geweest in, in de rondvraag. Daar is een uh, antwoord uh, van gekomen op het college. Het ligt op dit moment bij de provincie en we zullen worden geïnformeerd over de gang van zaken. Er is ook toegezegd omdat het gaat over een fietspad wat over uh, Sanford's grondgebied gaat. Dat op het moment dat dat aan de orde is dat Sanford erbij betrokken wordt. En u zegt, we volgen dit advies. Ja. Okay. Iemand anders nog? Nee? Ik krijg de indruk, meneer Baarwits, dat u de handen niet voor deze alternatieve route op elkaar krijgt. Wilt u het in stemming brengen of zegt u, ik leg me erbij neer? Nee, ik, wil eigenlijk, ik vind het heel belangrijk voor die inwoners eigenlijk. Voor... Ik zou het eigenlijk wel in stemming willen brengen, ja. Mag ik even... Bij hand opsteken, wie wil het voorstel van meneer Babits volgen? Wie is daarvoor? Bij hand opsteken. Dat zijn... nee, maar wie wil het op dit moment? Dat zijn twee mensen, meneer Babits en meneer De Vries. Wie is, dat? wie is voor de gesuggereerde afdoening, zoals hier staat, bij hand opsteken graag. Dat is een overgrote meerderheid, dat betekent dat deze route wordt gevolgd. Dank u wel. Meneer De Vries, u had uw hand volgens mij ook omhoog, was ik dat verkeerd gezien? Meneer De Rode? Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Um, ik wil het graag hebben over document nummer 2011-0767. Uh, dat is een stuk van de gemeente uh, Heemstede. Daar staat een wijze van afdoening uh, bij de Rekenkamer onderzoek VRK te overwegen. En gezien de discussies van de VRK die we de afgelopen tijd in onze gemeenteraad hebben gevoerd... en die ook uh, gaande is in meerdere raden in de omgeving... Uh, heb ik de motie die daarbij gepakt is uh, bekeken en die motie uh, al vorige week naar al onze collega's uh, toegestuurd maar met als voorgenomen uh, motie waarin um waar ik eigenlijk de uh, motie bij dit st stuk wil indienen om ervoor te zorgen dat ze het niet gaan overwegen, maar dat ze het ook echt gaan doen in navolging van de gemeentes in Kennemerland, omdat we als raad daar ook eens goed de uh, inzicht in kunnen krijgen, omdat we ja, toch steeds getraps, getrapsgewijs geïnformeerd worden over de gang van zaken rond uh, de VRK. En ik denk dat we zo'n onderzoek uh, ja, eigenlijk moeten opdragen aan de, VRK, of aan de uh, rekenkamers antwoord om ervoor te zorgen dat we uh, het het kunnen doen en ook in samenwerking kunnen laten verlopen met de uh, met de overige rekenkamer commissies of rekenkamers heeft u een alternatief voor deze wijze van afdoening want ik heb er namelijk wel een waarbij ook uw motie namelijk aan de orde zou kunnen komen maar heeft u een voorstel daarvoor? Of wilt u dat ik een suggestie doe? Nee, ik wil wel een suggestie doen met daarbij mijn de, de, de, een zinsnede uit de, uit de motie. Uh, gewoon het verzoek aan de rekenkamer, zal tot het instellen van een dergelijk onderzoek, uh, zoveel mogelijk in uh, samenwerking met de rekenkamercommissies van de overige VK betrokken gemeentes? Uh -huh. Voorzitter, bij interruptie. Meneer, Demmers. Uh, meneer De Rode, ik dacht dat er een voorstel gekomen was van. ...Velsen en Beverwijk om de regionale rekenkamer daar opdracht toe te geven als gezamenlijke gemeentes. Of is dat anders, anders. dat is volgens mij anders dan wat u suggereert. Ja, om de gezamenlijke rekenkamers in overleg met elkaar een onderzoek te laten instellen naar uh, de VRK, of met alle betrokken gemeenten. Mag, ik, mag ik, ik, ik, ik onderbreek deze discussie, we willen hier niet inhoud, Het gaat hier puur om, hoe gaan we ermee om? En eh, toen ik dit voorbereidde met de griffier... ...kwamen wij beiden tot de conclusie dat deze verwijzing eigenlijk niet logisch is. Want dit is een verwijzing op inhoud. Terwijl alle anderen zijn verwijzingen op procesniveau. En daar wilde ik u een suggestie voor doen als alternatief. Mijn voorstel zou zijn... ...als u vindt dat die besproken moet worden... ...want dan kunnen de voor- en tegenstanders gewoon met elkaar in debat gaan... ...en het college ook gehoord worden... ...dan vraagt u om agendering in bijvoorbeeld planning en controle. Dan kan de motie van meneer De Rode... Die hij heeft rond laten gaan, ook aan de orde komen. Dat is met een week of twee, drie. En dit, dit steekt echt niet op een maand. En dan kan het aansluitend, als u dat wilt, zo nodig naar de Raad. Wat vindt u daarvan? Maar dan, dan, dan moet de, de wijze van afdoening in deze, naar ons inziens, wel veranderen. Ja, dus dat is ook mijn suggestie. De wijze van afdoening zou ik zeggen: verwijzing naar de Commissie Planning en Controle als agendapunt. En, en, en, en dan gaan we het hier over de inhoud, ja. gaan we daar dan over discussiëren? Over de motie is dan een discussiestuk en u, u heeft al een motie, hoorde ik u net vertellen, ook in de aanbieding. Nou, die kan wel gelijk worden meegenomen. Ja, ok. ik, ik vind het prima als we maar uh, ook het geluid vanuit het laten horen dat we dat, we de, uh, dat we dat willen onderzoeken door onze gezamenlijke rekenkamer. Nee, maar nou, dat, dat gaat dat de commissie de... bespreken. Ja, maar dat u snapt wat mijn boodschap is. Uh, en u snapt dat ik hier een andere boodschap heb. <laughs> ja, ik heb net even rondgekeken toen ik de suggestie deed om afdoening via de commissie planning en controle te laten gaan. En ik meende de meeste instemmen te zien knikken. Al dus wordt dat dan besloten. Anderen nog over de lijst van ingekomen stukken. Dan de kop mededelingen. Meneer Kramer, ik heb begrepen dat u een mededeling wilt doen. Klopt dat? Ja, voorzitter, uh, u heeft een uh, heerlijke taart uh, <coughs> gebakken. Maar, uh, ja, dit is eigenlijk nieuw voor mij. Ik, ik, ik heb een initiatief raadsvoorstel ingediend. En nu is het zo dat uh, aankomende donderdag uh, een, uh, een commissievergadering projecten en thema's is. Waar uh, een projectopdate wordt gegeven voor het uh, Louis-Davids Carré. En. Uh, ja, ik, ik ben van mening dat uh, uh, de raadsleden hier aanwezig allemaal op hetzelfde informatieniveau moeten zitten. En ik ben uh, al wel wat verder in die informatie gedoken. Ik heb een aantal stukken opgevraagd. En uh, om de behandeling van zeg maar, het initiatief raadsvoorstel uh, tot zijn recht te laten komen... Wil ik het nog even boven de markt houden, dat we in ieder geval alle informatie op donderdag krijgen. Dus ook de vragen die gesteld zijn, dat daar eventueel discussie over kan, uh, kan plaatsvinden. Als na aanleiding van uh, die commissievergadering blijkt dat er nog voldoen, uh, voldoende mate van zorg is bij de gemeenteraad, dan uh, zou ik dit graag op een extra raadsvergadering uh, alsnog willen plaatsen. Ik denk dat dat uh, de meest koninklijke weg is op, de, op deze manier zo te doen. Het eerste gevoel wat bij mij opkruipt is een gevoel van wijsheid. Dus daar geef ik u een compliment voor terug. En met het woord koninklijk verwoordt u dat denk ik ook heel goed. Portefeuillehouder, wilt u daar nog kort op reageren? Of? Dank u voorzitter. Natuurlijk zullen wij aanstaande donderdag naar beste kunnen alle informatie verstrekken die er te verstrekken valt over het louis david Carré. En euh, nou ja, ik wil er eigenlijk verder kort in zijn. Ik wil de heer Kramer veel succes wensen morgen met de provinciale statenverkiezingen. En, Dank u euh, wel, portefeuillehouder. <lacht> <lacht> Nummer 18, lijst 1. <lacht> er is gelegenheid voor interruptie. Meneer Simons, ik zie u te interruperen. Klopt dat? Klopt, u heeft het helemaal goed gezien, de voorzitter. Uh, ik hoop dat we het met het Louis-Davids carré droog houden. Portefeuille <lacht> houden, dat was het wat u betreft. Uh, even ter informatie voor de Raad. Uh, ik heb met meneer Kramer ook overleg gehad. en aan hem uitgelegd dat als de voorzitter een verzoek krijgt van minstens vier leden. en het verzoek is spoedeisend en gelet op de omstandigheden die nu bekend zijn, zal ik snel die conclusie trekken. Dat betekent dat een eerstvolgende raad, als dat een verzoek er komt, maandag 7 maart aanstaande om 20.00 uur zal plaatsvinden. Dat mag volgens de reglementen ook, het is allemaal nagezocht. Ik meld het u alleen maar dat u het weet, verder niets. Ja? Andere mededelingen zijn er niet, dat betekent dat we doorgaan naar agenda punt 4. En dat is het vaststellen van de agenda. Zijn daar voorstellen tot wijziging? Dat is niet het geval. Dat betekent dat de agenda is vastgesteld. En dat brengt mij op agenda punt 5, het vaststellen van de notulen. Er is in ieder geval qua datum voor Olympia's Tour een typfout gekomen. Dat moet 18 mei zijn in plaats van 8 mei. Zij het dat helaas dat niet doorgaat, maar voor de verslaglegging is het wel wenselijk. Andere voorstellen tot wijziging zijn niet binnengekomen. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, op pagina 5 van het verslag, daar staat iets wat ik gezegd zou hebben. En uh, ik weet niet meer precies wat ik nu wel gezegd heb, maar ik weet wel dat ik dit niet gezegd heb. Dus dat is op de een of andere manier verkeerd erin gekomen. Heeft u een tekstsuggestie? Ik zal nog eens uitleggen wat u nou net zei. Ja, sommige mensen zijn niet zo heel snel van begrip. Ik zal het proberen voor u. Heeft u een tekstsuggestie, mevrouw Van der Veld? Mijn suggestie zou zijn om in ieder geval mijn naam daar weg te halen en uit te zoeken wie het nou wel zo gezegd heeft. Oké, het is iemand anders, zegt u. Vindt u het goed dat wij de griffier mandateren om nog eens een keer na te lezen wie het is geweest? Dank u wel. Geen enkel probleem. Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan zijn de notulen met deze kanttekeningen vastgesteld. Meneer de voorzitter, ik wil niet met de heer Demmers worden vergeleken hoor, in deze. Want, uh... U staat op de band, meneer Bluis. Okay. Toch hebben wij dezelfde kerk bezocht samen. Hoe kan dat nou? Inmiddels ben ik aangekomen bij de lijst van toezeggingen. Zijn daar nog vragen over? Dat is niet het geval. Dat betekent dat ik... Agenda punt 6 ter debatvoorstel en ik ga GroenLinks het woord geven. En uh, GroenLinks kan daar heel kort in zijn. Over het uh, budgetmaatschappelijke kosten en batenanalyse kust hebben we hetzelfde als in de commissie. Dus dat ga ik niet herhalen. We zijn wel tegen dit voorstel omdat we het onhaalbaar achten. De uiteindelijke uitkomst. Dank u okay. wel voorzitter. Andere nog, het debat. Dan breng ik dit voorstel in stemming. Bij hand opsteken. Wie is voor het voorstel voor het opnieuw beschikbaar stellen budget budgetmaatschappelijke kostenbatenanalyse Kust in 2011? Wie is voor? Voor zijn de fracties van de VVD, gemeentebelangen Zandvoort, D66, oudere partij Zandvoort, het CDA en de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Wie is tegen... Tegen is GroenLinks en een stemverklaring voor mevrouw Van der Veld. Ja, eh, misschien komt het heel raar over dat wij nu voorgestemd hebben. Maar zo raar is het niet. Dit voorstel is namelijk al eerder aangenomen. en eh, ja, Voor ons de redenen om het toen tegen te zijn, die blijven nog wel gelden. Maar ja, om dan nu het budget voor een genomen besluit weer in te trekken, dat zien wij niet zitten. Dus vandaar dat wij voorgestemd hebben. Dank u wel. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen. En dat betekent dat wij nu gaan praten over, sorry, agenda punt 7. En dat zijn de kaders voor het participatietraject Algemene Plaatselijke Verordening. En de Algemene Plaatselijke Verordening regelt simpelweg de gedragingen in de openbare ruimte. Daar is in twee commissies al intens over gediscussieerd. En ik denk dat er vast nog wel wat meer over gezegd gaat worden. Ik inventariseer ze eerst even. Wie wil in eerste termijn het woord? Meneer De Vries, meneer Bawits, meneer Van der Drift, meneer Bouwberg-Wilson, mevrouw Van der Veld en meneer De Rode. Goed, dan geef ik in die volgorde het woord. Meneer De Vries. Dank u, voorzitter. Ik ben normaal uh, altijd heel kort van stof, maar ik zal deze keer iets langer zijn. Ik hoop dat u mij dat toestaat. Het onderwerp waar we ons nu over gaan buigen, participatie van de inwoners van ons dorp, ligt D66 zeer na aan het hart. Uit de besprekingen in de commissie en de opstelling van de diverse partijen, met uitzondering van de oude partij, werd het ons ook een beetje koud om het hart. Ik waande me weer in de oude manhuispoort... U weet wel, het bestuurscentrum van de UA in de zestige jaren, maar dan wel voor het protest tegen betutteling van de regenten. We zijn eigenlijk weer bij af. Ik voel me triest en boos tegelijk. Meedoen of niet, komt er een haven in Zandvoort, waar wordt het fietspad aangelegd, moeten de hechten nu wel of juist niet worden afgeschoten. Allemaal vragen die leven in Zandvoort en onder de Zandvoorters. We willen allemaal graag dat de burger over al deze onderwerpen meepraat. Meedoen is het motto. Ook Zandvoorters willen meepraten en hebben ook een mening over hoe het beter kan in hun straat, wijk en stad. Helaas komen veel meedoeners van een koude kermis thuis. Ik heb net ook met iemand gesproken die hier in de zaal is. Ze worden niet gehoord, maar geïnformeerd. Er wordt wel geluisterd, maar er wordt niets mee gedaan. En dat is een breed gedragen gevoel. En dat blijkt wel uit de, uit de kritiek die maatschappelijke en bewonersorganisaties geven, evenals particulieren op het samen- en of inspraakproces hebben gehad de afgelopen jaren. De gemeente heeft deze geluiden te vaak en te veel afgedaan onder de noemer wij kunnen niet iedereen tevreden stellen. Dat roept bij D66 het gevoel op dat de inwoners van Zandvoort niet voldoende serieus worden genomen. Het is een rare reactie, zo niet een bestuurlijke doodzonde. De gemeente zou toch in staat moeten zijn zich een genuanceerd en afgewogen beeld te vormen van het maatschappelijk draagvak, de waarde en de legitimiteit van wijk, buurt en burgerinitiatieven en opvattingen. Er bestaan in Zandvoort ook democratische spelregels. De gemeente Zandvoort heeft op dit moment een inspraak en samenspraakverordening waarin de kaders en de spelregels voor het meedoen zijn vastgelegd. Deze verordening biedt Echter, niet in zijn huidige vorm, biedt Echter in zijn huidige vorm te weinig houvast voor de gemiddelde zandvoorten. En geeft ons inziens weinig aanleiding tot het samen, gemeente en burger verantwoordelijkheid nemen. Vandaar dat deze participatienoten en de participatieladder een mooie aanleiding zou zijn geweest... ...daadwerkelijk gemeene zaak te maken met inspraak van de burger. Ik kan u nu alvast verklappen dat D66... ...op de participatieladder eigenlijk alles op meebeslissen zou willen stellen. En alleen waar het kennelijk onzinnig is, lager te laten zakken. Opvallend is dat in het Zandvoortse Participatieladder niet is opgenomen punt 6 van het instituut voor politiek en nou, bestuur. Zelfbeheer. Het zou te ver voeren hierop verder in te gaan. Dat politici en ambtenaren geen monopolie hebben bij het bedenken van de beste oplossingen is inmiddels wel duidelijk. D66 gelooft in het benutten van de creativiteit en betrokkenheid van de inwoners van de stad. Wanneer burgers zelf aan het begin staan van ontwikkelingen en daar ook aan kunnen bijdragen, ontstaan er bovendien gedeelde belangen en gezamenlijke verantwoordelijkheden. En dat is volgens D66 de essentie van participatie om in een vroeg stadium daarmee te beginnen. Ik heb een kort een aantal punten voor de uitgangsvoorparticipatie uh, participatie op papier proberen te zetten. Ik ga het niet helemaal voorlezen. Maar participatie staat of valt met een goede voorbereiding. Overheden zijn bang dat participatie leidt tot vertraging. Participatie is vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Een slogan die bij D66 natuurlijk uh, voorop staat. Participatie is afhankelijk van open communicatie... Participatie is levendig. Participatie is namelijk meer dan een verordening of een participatieparagraaf. Participatie doe je met mensen en liefst zo vroeg mogelijk. Participatie is ook toepasbaar via internet. Internet en nieuwe media scheppen nieuwe kansen om burgers meer, massaler en directer te betrekken bij beleidsvorming. Zandvoort zal meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden op dat terrein. Interactieve besluitvorming en informatieuitwisseling kunnen bijdragen aan een beter bereik van de burger. Meneer De Vries. Ja. Meneer Van der Drift wenst een interruptie te plegen. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor D66 nu een heel verhaal houden over participatie. En dat is op zich wel terecht. Maar wij hebben al in 2006 een heel participatietraject en een participatieverordening afgesproken. En waar wij vanavond over praten is in feite alleen maar het participatietraject in het, de pilot van de APV. En het zou misschien beter zijn als ze D66 zich daartoe zou beperken. Meneer de Vries. Uh, ik, heb al, ik beperk me daar volgens mij ook een, een belangrijk deel toe. Ik probeer dat wel een beetje in een wat breder kader te zetten. Uh, en uh, In die zin uh, probeer ik daar nou nog een paar, uh, zeg maar, een paar uh, zeg maar uitroeptekens te zetten bij een aantal zaken die ook in dit verband van belang zijn. Participatie is ook gedeelde verantwoordelijkheid. En participatie is vooral investeren in menskracht, besliskracht, energie en geld. Voorzitter, ik sluit af met een oproep aan al mijn collega-raadsleden om nog eens goed te overwegen of het zich aftekende meerderheidsbesluit niet een gemiste kans is. Regeren is niet regenteren, om maar eens een nieuw Nederlands woord te bedenken. D66, en nou, daarna nou sluit ik af, zal op korte termijn een initiatief raadsvoorstel indienen in zaken een referendumverordening. Indienen willen wij dat omdat dan of via een andere weg onze inwoners toch nog zeggenschap krijgen over hun eigen leefomgeving. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer de Vries. Meneer Mavits. Me ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, ja, we, hadden, we hadden al aangegeven in de, in de, in de vorige vergader, commissievergadering... dat wij nou, in principe wel gewoon tot en met uh, adviseren willen gaan... Uh, in, deze, in, in dit traject, dus waar het de APV betreft, maar dat we in de toekomst toch graag uh, co-produceren en meebeslissen, uh, zeg maar, willen toepassen. En uh, daarbij hebben we ook uh, uh, gevraagd of het nou niet mogelijk is om, uh, zij het maar voor één artikel bijvoorbeeld in de, uh, in de APV, te bekijken of je zou kunnen co-produceren. Ik zou het wel aardig vinden als ik... Uh, als ik zou, zou horen van de, van de collega raadsleden hoe zij daarover denken. Uh, er is vast wel een artikel te vinden, want wij geloven namelijk dat, um, dat als je uh, hier een echte pilot van wil maken. dan zou je eigenlijk uh, zo ver mogelijk moeten gaan binnen die participatieladder. En ja, één artikel co-produceren, dat zei ik toen ook al, dat is wellicht niet te veel gevraagd. Ik zie een interruptie, dus misschien is het toch te veel. Stamens, excuses. Ik was aan het lezen en aan het luisteren. En dan is, is de ik... derde onmogelijk voor mij. Gaan het is de leeftijd misschien uh... zo is het. Ja, als dat bij de 52 hoort, ik weet niet of u dat ervaart zelf. Oh, dat, is, dat, is, dat is voor mij al lang voorbij. Ja, dat is voor mij al lang voorbij. Beste um, dames, u heeft het woord. Ja, ik, ik heb een vraag aan de heer Barwitz, want hij, hij, hij vraagt aan, aan de raad wat onze gedachte is om uh, over het, uh, zijn voorstel om één punt uh, hier uit dit hele verhaal te halen. Nou, u heeft daarover nagedacht, dus ik hoor graag het, het punt dat u graag behandeld zou willen, willen hebben op deze wijze. Meneer Barents. Oh, nee hoor, daar, daar heb ik van tevoren eigenlijk geen, geen vooropgezet artikel voor. Dat is toch iets dat, dat je in, dat, het, dat, het, dat het college zou, zou moeten bekijken in samenwerking met de begeleiders. Uh, ik denk dat die, uh, dat die daar denk ik veel meer expertise in hebben dan, uh, dan ik als enkelvoudig raadslid hier. Het, het, het is nou zo, dat denk ik tenminste, dat een expert aan de hand van een artikel zo kan zien van nou. Daar, daar moet je eigenlijk wel een beetje vanaf blijven. Of uh, daar kun je wel enigszins het experiment ingaan. Want uiteindelijk is een pilot ook enigszins een experiment. Daar is een pilot voor, net als met een vast strandpaviljoen. Je zet het neer, je gaat kijken of het werkt. Nou, ik ben daar wel benieuwd naar of dat, uh, of dat zou werken hier in Zandvoort. Dat co-produceren. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Bavits. Meneer Van der Drift. Dank u wel, voorzitter. Ja, D66 heeft net al een heel verhaal gehouden over dus, uh, de participatie en vindt dat het dus uh, geen regententijd moet worden. Nou, uh, met alles wat er gezegd wordt en ook wat GroenLinks zegt, zit ik me af te vragen van wat is nou in feite de vraag van die mensen? Want wij willen dus ook in dit project wel degelijk de burgers mee laten beslissen... ...hun creativiteit... Meneer ...nou niet mee laten beslissen, ontwikkelt, maar... prikkelt kennelijk al zodanig dat meneer Baaiwit een interruptie wil plegen. Oké. Okay. Meneer uh, Mee denk ik. Ja, um, oh, ik, zal nog, eh, eh, ik zal nog een keer herhalen de vraag dan. omdat U zei van ik twee verhalen hoor, maar ik heb de vraag niet uh, eigenlijk... ...wat wilt u nu eigenlijk, vraagt u nu, aan GroenLinks... Nou, uh, dat is of u één artikel uh, kan nemen binnen de APV. Uh, daar hoeven we vandaag niet uh, over te beslissen welk artikel dat is. Maar of we daarvoor open kunnen staan om één artikel te nemen en dat binnen koopproductie te laten vallen. Dat, dat was de vraag. Of u bereid zou zijn om dat experiment één te gaan met één artikel. Ja, maar wij hebben net al gevraagd of u misschien een artikel zou kunnen noemen. Nou, ik wil dadelijk wel eventjes kijken of er misschien eentje is. Uh, wat dan de... Wat dus meteen een, een voorbeeld zou kunnen zijn. Maar dat is, ik wil eerst even proberen mijn verhaal duidelijk te maken. Wij willen namelijk wel degelijk de creativiteit en het meedenken van de burgers willen wij dus in dit project plaats laten vinden. Meneer De Vries, u heeft kennelijk ook nog een andere partij uitgedaagd. Meneer, af, meneer Van der Drift, sorry meneer De Vries. Uh, ik begreep dat u het had over meebeslissen, maar dat was begrijpelijk nee, uh, niet dat was juist. een split of de tong. Oké, okay, jammer. Nee, van de drift Nee, ik uh, dacht het al versneld uh, gecorrigeerd hebben tot meedenken. Want wij willen dus inderdaad de burger wel degelijk mee laten denken. En tot een, uh, een weloverwogen advies te komen wat wij dan in de raad bij onze beslissingen zeer serieus zullen nemen en dan mee kunnen nemen. Maar uh, er is natuurlijk in de commissie ook al het een en ander gezegd. En om nou niet alles dubbel op over te doen. Uh, hebben wij gedacht als VVD en dan gesteund door de andere partijen van de coalitie om tot een amendement te komen. Want het college is na, die na de commissievergaderingen ons wel een aantal dingen tegemoet gekomen. Maar heeft toch ook nog een aantal dingen in onze ogen niet voldoende veranderd. Vandaar dus het amendement wat wij dus in willen dienen. Ik weet niet of het nodig is om het even voor te lezen. Als u de essentie tot en met besluit in uw eigen woorden... Kort kunt samenvatten, vind ik het prima, maar het besluit wil ik letterlijk voorgedragen. Ja, oké. Okay. Nou, dan neem ik de overweging ook maar even mee, de rest is uh, puur formeel. Ja. Overwegende, dat in het kader van de pilots, want daar gaat het dus in dit geval toch wel degelijk om, voor de participatie voor het vaststellen van een nieuwe APV, co-productie en meebeslissen niet wenselijk is. Ten aanzien van horeca en festiviteiten de participatie eenzelfde traject dient te doorlopen, te doorlopen wat betreft het uh, dorp en het strand. In de participatieladen voor de pilot APV bij de treden adviseren het resultaat wel zwaarwegend maar niet bindend mag zijn besluit. Het bijgevoegde participatieschema zodanig aan te passen dat alle aanduidingen van het niveau co produceren teruggebracht worden naar het niveau adviseren... ...en dan bij punt 1 van de voorgestelde participatiekaders als volgt aan te passen... ...burgers kunnen participeren binnen de kaders als ze geven bij de participatieladder... ...tot en met het niveau van adviseren en het bijgevoegde participatieschema. Voorzitter. Meneer Demmers. Uh, ik heb het net gelezen, het amendement, maar het komt mij zo voor dat uh, de pilot participatie... En dan afgekaderd in uh, de Algemeen Plaatselijke Verordening, uh, dat die pilot helemaal niet nodig is. Dan moet dat uh, haalt eigenlijk, het amendement haalt eigenlijk uh, uh, de intentie en uh, de bedoeling van, het hele, uh, van de hele pilot omver. He, dus <kwijls> dan zou ik zeggen: als dit amendement aangenomen wordt, dan heeft de pilot eigenlijk ook geen zin. Dat is eigenlijk de strekking van het verhaal. Uh, de tweede opmerking naar meneer De Vries is dat hij een heel mooi verhaal heeft gehouden. En dat klinkt uh, heel, ook klinkt Dames, ook heel erg het is een interruptie op meneer Van der Drift. Uw eerste termijn is nog niet geweest. Dit is tip 1. Oh. Meneer Van der Drift. Dank u voorzitter. Uh, ik wou nog één suggestie uh. geven richting GroenLinks. Als ze, ze zeggen van minstens één punt wat misschien dan in hun ogen in de co-productie of meebeslissen. Misschien zou punt, artikelpunt 3.9 in overweging kunnen zijn. Dat was het voorzitter. Dank u wel. Uh, meneer Bawig Wilson. Nee, nee, nee. Oh, uh, meneer De Vries, u wenst een interruptie. En mevrouw Rietkerk eerst. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Uh, we hebben ondertekend en we zijn het er ook mee eens, maar u maakte net een mooie toevoeging bij uh, de tweede overweging. Uh, wat betreft. ...dorp en strand, noemde u erbij. Dus misschien moeten we dat even in overweging nemen of we dat nog toe willen voegen. Dat was wel de intentie. Namelijk. Dat was de intentie. Op... Dat, ho dat hoeft niet meer, want als je dus alles op het niveau van adviseren zet... ...dan staan ze in feite al gelijk. Hm. Meneer De Vries. Ja, meneer de voorzitter, ik zou toch erg graag willen weten... ...wat nou de achtergrond is van de, en de overwegingen... Om uh, terug te komen, zeg maar naar de tweede advisering terug te gaan. Ik, ik, ik zou dat toch erg graag willen weten wat nou de achtergrond daarvan is. Uh, van de ondertekenaars van, uh, van dit amendement. Meneer van der Drift, kunt u een poging wagen? Nou, ik dacht dat wij eh, in de overweging duidelijk hebben gesteld dat dus in deze pilot, wat betreft dus de APV, het voor ons niet wenselijk is dat dus eh, de verschillende artikels in de ladder van het eh, co-productie of meebeslissen. En vandaarom dat wij ook hebben gezegd niet wenselijk. En vandaar dat wij dus alles terug willen hebben tot maximaal het niveau adviseren. Meneer De Vries. Uh, kan meneer Van der Drift aan mij dan vertellen waarom het niet wenselijk is? Dit is de laatste interruptie, meneer Van der Drift. Voorzitter, dan moet ik in herhaling treden in alles wat ik al in de commissievergadering gezegd heb. We gaan verder in de eerste termijn. U krijgt nog een tweede termijn. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Ja, zoals u weet hebben wij vanaf de allereerste commissievergadering gezegd dat de APV totaal ongeschikt is om daar de participatie op toe te passen. Je krijgt dan de situatie dat men zijn eigen wetten mag schrijven. Beetje vreemd als je bekijkt dat een men... aan de ene kant bijvoorbeeld een bewoner van de boulevard is... maar aan de andere kant een ondernemer op de boulevard... die tegenstrijdige belangen hebben... en dan ook allebei graag gehoord en hun, ja, hun inspraak beloond willen zien. En dat gaat nou eenmaal niet. En Als je nu nagaat dat alleen al in het raadsbesluit... Dan kijk ik even naar de punten 8, 9 en 10. Eigenlijk dat er al staat dat ik denk van... ...ja jongen, waar, waarom gaan we nu in hemelsnaam beginnen met een participatie los te laten... ...terwijl je de kaders al zo strak neerzet... ...dat je dus eigenlijk de mensen aanbiedt... ...u mag een bankstel komen uitzoeken. Een bankstel, geen auto dit keer. En u mag kiezen tussen wit en zwart, maar helaas zwart is op. Want wat staat hier? De uitkomsten van het traject zijn dienstbaar aan de structuurvisie Parel AC+. Plus. De uitkomsten van het traject dragen bij aan het tegengaan van overlast. En de uitkomsten van het traject dragen bij aan een veilig en ontspannen uitgaan. Dus al die mensen die zouden willen gaan inspreken om bijvoorbeeld de horecatijden op te rekken. U kunt het vergeten, want hier staat al... Men dat niet wil. Men wil dat het tegengaan van overlast. Dus eigenlijk worden nu alleen de burgers uitgenodigd. Die zeggen, weet je wat mooi is? We maken van Zandvoort een slaapdorp. Horeca tot 11 uur dicht. Pas, hè, dus om 11 uur dicht. 12 uur moet het echt hier helemaal stil zijn. Het enige wat je dan nog moet horen is hier de klok die 12 uur heet. En dat is eigenlijk wat men hier voorstelt. En ik begrijp niet dat... ...dit niet eerder door anderen zo gezien is. Feitelijk zien anderen het ook zo... ...want daarom wordt er trouwens... Ja, ...ik zal het amendement er ook bij betrekken dan... ...dat zegt feitelijk wat wij ook zeggen. Je kunt op de APV niet verlangen... ...dat mensen erover mogen meebeslissen. Dat gaat gewoon niet. Dus ga je tot adviseren. En dan moet je eigen conclusie trekken... ...dat de APV dus niet geschikt is voor participatie. En voordat u nu denkt dat ik tegen participatie ben... dan heeft u dat heel erg verkeerd. Ik heb in de periode 2002-2006... heb ik hier heel, heel veel uren ingestoken... in het opzetten van de participatieladder... en het participatiemodel. Heel veel uren geoefend op inderdaad... hoe kunnen we dat invullen. En als ik het lijstje volg, kom ik dan uit bij wat ik bedoel. Dus het is zeker niet zo dat GBZ... ...tegen participatie is. We zijn juist een groot voorstander... ...maar dan wel voor een onderwerp wat er zich voor leent. En dan wil ik het in eerste instantie belaten. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Meneer Bouwberg Wilson. Voorzitter, ik ben erg blij met de volgorde... ...die er uiteindelijk uit de bus is gekomen... ...want hetgeen wat mevrouw Van der Veld heeft gezegd... ...geeft mij aanleiding u te vragen... ...wat de reden is... ...dat er ten aanzien van de APV is gekozen... ...voor een pilot participatie. Ben ik erg nieuwsgierig naar uw antwoord. Ten aanzien van de voorliggende amendement. We hebben in de commissies al precies aangegeven dat wij het zeer onwenselijk vinden om met name als het gaat om een pilot uit te sluiten dat je bij voorbaat wilt neerleggen bij de resultaten van participatie als die recht doen aan de belangen van de daarbij betrokkenen. Ik zie geen enkele reden, mevrouw Van der Veld, om uit te sluiten dat bewoners en ondernemers niet op één lijn zouden komen. En de reden waarom ik dat zeg is omdat ik dat namelijk aan de lijve heb ondervonden en meegemaakt. Het is dus ook niet uitgesloten. En dat betekent dan ook dat wij totaal geen begrip op kunnen brengen voor het feit dat u, ja, u wilt burgers wel wat vrijblijvend laten, laten praten, maar uiteindelijk als puntje bij paaltje komt, gaat u beslissen dat u mogelijk wat anders gaat doen. Meneer Bouwberg-Wilson, meneer Bluis wenst een interruptie te plegen. U legt het en anderen ook uit, alsof uh, op het moment dat wij adviseren kiezen, dat wij niet meer willen luisteren. Op het moment dat er uit het adviestraject komt, dat beide partijen willen dat het, ik geef het maar aan, op het strand tot zo laat open is, dan zal de raad de laatste zijn die zo'n advies niet zou willen volgen. Dus u, u legt het helemaal verkeerd uit wat de bedoeling is van het traject en wat wij ermee willen. Ja, van, meneer mevrouw Pot. Van der Veld wilde ook nog een aanvullende interruptie doen. Ja, meneer Bluis was me net voor. Ik ja. wilde even reageren op wat u zegt. Want u zegt nu eigenlijk dat GBZ vindt dat we niet verder moeten gaan naar adviseren. Maar GBZ vindt dat dit helemaal niet de, de inspraak in moet. Een APV is daar niet voor geschikt. Dat is toch een iets ja, genuanceerder beeld als wat u schept wat oh, het wij het gaat vinden. Nog verder, dat vinden wij namelijk niet. Het gaat nog verder eigenlijk, uw opmerking. Maar goed, daar gaat... Nee, <laughs> hey, daarom. Dat daar... wilde ik ook heel duidelijk naar ja. voren hebben. Want ja, ja, wij ja, ja. zijn dus ja. tegen het participeren voor de APV. Ja, het is nog erger dan ik dacht. Nee hoor. Dank u nee, wel. Dank, meneer dank, meneer wilson we, gaat u um, ja, ja. Het uh, is in ieder geval zo... En dan ga ik... E het oh, is in ieder geval zo dat ik uh, even ingaande op uh, hetgeen mevrouw... Uh, pardon, meneer Bluis Hij zegt, ja kijk, u moet niet denken dat wij... Uh, niet willen luisteren wat er uit, het, uit de participatie komt. En dan doen wij daar ons voordeel mee. Nou, dat hoop ik van harte dat u dat doet. Want dat is ook precies wat wij bedoelen. Maar wij zouden eigenlijk het veel plezieriger vinden op het moment dat je mensen serieus neemt. En ze komen met een serieus voorstel: dat u zich bij voorbaat verklaart daarbij neer te zullen leggen. En dat gaat nou u net een brug te ver. En dat gaat mij ook te ver. Meneer Bouweg Wilson, u prikkelt uw. Collega raadsleden, meneer Bluis. Ja, maar kijk, daar gaat het juist om. U, u, u geeft ze de schijn alsof ze kunnen co co-produceren In dit geval, want we hebben het over de APV nog steeds, want er zijn zat andere onderwerpen waar we makkelijk verder willen gaan. Maar op het moment dat er een raadslid een abonnement indient met wijziging op zo'n zo besluit wordt dan genomen, dan mag dat. Dus u houdt de mensen een worst voor en dat kan helemaal niet, want er kunnen altijd andere dingen gebeuren. Voorzitter, ik begrijp totaal niets van het betoog van de heer Bluis. Ik hou helemaal niemand een worst voor. Dat doet u. U houdt de mensen een worst voor door te stellen van ja, we, u, u mag wel als waar niet koop produceren, maar we houden wel echt rekening met wat u zegt. Dat is precies het omgekeerde van wat, uh, wat de heer Bluis zegt, van wat er in feite nu gebeurt. En daar hebben wij ook om die reden ook zo weinig begrip voor. Meneer Bouwberg-Wilson, er is ook nog een tweede interruptie door meneer Van der Drift. Ja meneer Bouwberg-Wilson, wij willen namelijk wel degelijk participatie. En wij zijn de, hebben ook in de intentie aangegeven dat wij dus adviezen graag willen hebben. Daarvoor gaat het ook het uh, inspraak en het participatietraject in. En we hebben ook aangegeven dat wij die uh, adviezen serieus willen nemen in onze beslissingen. En als u dan zegt, van, nee het moet verder, we moeten co-produceren, u moet zich binden. Dat hebben we dus nu duidelijk gezegd. Wij willen geen bindend adviezen. ...maar we willen wel een, zwaarwegend, een advies zwaarwegend meenemen in onze overwegingen. En dat is dus het punt waartoe wij willen gaan. En als u dus zegt van co-produceren en eventueel dus een bindend advies geven aan de raad... ...dat is voor ons inderdaad een stap te ver. En ik denk dat u dan ook de mensen inderdaad, wat meneer Bluis ook zegt, een worst voorhoudt. Meneer Van der Drift, u hebt niet begrepen wat uw eigen voorstel inhoudt. Want uw eigen voorstel houdt namelijk in... ...dat u helemaal niet rekening wil houden, zich bindend wil, wil rekening houden met hetgeen wat er uit participatie komt. Uw voorstel is nu juist... Dat nee, inderdaad, dat niet, niet bindend, maar wel het advies heel serieus nemen. En als wij het daar dan ook mee eens zijn, dan zullen we het ook inderdaad overnemen. Maar het wil dus niet zeggen dat dus een advies ten alle tijden overgenomen dient te worden... En dat is het verschil wat wij aan willen leggen. Ja, en dan lees ik u nog even voor wat er in, het, in de definitie van co-produceren staat. staat. Ja, daar... maar die willen we ook niet volgen. Want wat staat daarin, meneer Van der Drift? Daar staat namelijk in dat bestuurders kunnen uiteindelijk bij de besluitvorming beargumenteerd afwijken van de inbreng van de deelnemers. Dus u hoeft daar helemaal niet tegen te zijn. Nee, maar dat staat bij adviseren ook. Alleen het, het verschil is dat als je dus de burgers de kans geeft, zegt van we gaan dit doen op het niveau van co produceren, dan hou je ze dus inderdaad een worst voor, zeker als je dan op een gegeven moment beargumenteert en wel, daarna alsnog zegt ja maar we, we volgen het toch niet. En daarmee is en, ja. dit en, kleine debatje beëindigd. En meneer Baubach wilson u vervolgt gewoon uw betoog. wat mij Precies, bevindt. en dat was dan ook de reden, uh, voorzitter, dat wij vonden dat deze definitie niet recht deed aan hetgeen wat we eigenlijk bedoelen. En dat is namelijk dat op het moment dat mensen zich serieus voor een zaak ins inspannen, serieus met suggesties komen, en vervolgens te merken dat dat gewoon uh, naast, uh, neer, uh, neer, naast u neer wordt gelegd, Daarom hebben wij eh, aangegeven dat het veel beter zou zijn... om het positief te formuleren en dus aan te geven op het moment... dat er uit het participatietraject een resultaat komt... wat recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen... dan conformeren wij ons aan dat resultaat. Want waarom zouden wij dat niet doen? Er is niemand in deze raad die mij nog in de eerste... nog in de tweede commissievergadering en ook vanavond niet... daarvoor een degelijk argument heeft gegeven. Maar misschien gebeurt dat nog... Bij interruptie voorzitter, meneer bouwerger wilson. ik heb de vorige keer duidelijk gezegd dat er heel veel haken en ogen aan zitten aan de betrouwbaarheid van de burger. Misschien, misschien, kan, de heer, de, misschien kan de heer Demmers het, de, de berouwbaarheid van het bestuur ook eens aan de orde stellen. Dank u voorzitter. We, de een goed en geloofwaardig nee, meneer bestuur meneer verdient een goede en geloofwaardige burger. Volgens mij schud ik nee meneer Demmers. Oh, nee, me niet kwalijk. Ja. Het is dat ik jarig ben en mijn tweeling is ook, dus ik vergeef het u. Uh, meneer Babbevelson, dat was wat u betreft de eerste termijn denk ik. Hè? Ja voorzitter, dat was het inderdaad. Goed. Meneer de Rode. Ja, dank u wel, uh, meneer de voorzitter. Um, het doel is te komen om te komen tot een nieuwe APV. Die, uh, dit moet open en transparant gebeuren. Um, gezien het uh, coalitieakkoord, waarin vermeld staat dat we ons inzetten voor een nieuwe bestuurstaal, lijkt het ons zeer goed om participatie toe te passen op de APV. En daar staan wij dus al een lijnrecht tegenover GBZ. Want wij zijn van mening dat ju juist de APV best voor participatie kan worden uh, gebruikt. Het is belangrijk dat we uh, worden geïnformeerd over de voortgang van de participatie, omdat dit een pilot is. Hè? Dus dat wij ook teruggekoppeld zien uh, dat, dat hoe het gaat met de participatie en dat het ook eens een leerproces moet zijn. Uh, ik denk dat wij ook met elkaar, en dan over co-produceren, adviseren, het gaat overheen. Wij, wij hebben met elkaar uh, ja, eigenlijk besloten van uh, we, het zou goed zijn, zoals ook het in het lijn van het amendement... dat we het, omdat het een pilot is, willen neerleggen bij adviseren. Omdat als we dan straks hier in de raad uh, een, een gewijzigd besluit nemen... omdat het de APV uh, ja, verbonden is met een raadsbesluit... dat er dan een wijziging op kan toepassen in, in tegenstelling... wat er in, uh, een, uh, in een participatieproces met elkaar is afgesproken. Dat zou ook verwarring op kunnen leveren. Dus kan je het naar ons inziens beter een trap lager zetten, zodat je dat je het duidelijk kunt verwoorden naar de, naar de burger. En dat je natuurlijk met ze daarover samenpraat... en niet probeert de arrogante regent uit te hangen. Nee, je probeert met elkaar ervoor te zorgen... dat je wel een gesprekspartner bent. Maar dat ook duidelijk is voor, voor, voor degene met wie je praat... en de doelgroep, dat je niet denkt van... ja, maar wij hadden toch in die vergadering wat anders besloten. Dat het duidelijk is dat... dat de, dat de Raad uiteindelijk... een beslissing neemt over de APV. En dat dat hier moet gebeuren. En niet dat dat... Uh, plaatsvindt in een gesprekspartner. Maar dat wil niet zeggen... dat we als er echt... als er Hele goede argumenten over komen vanuit dat participatieproces. dat wij daar niets mee doen. Dat we dat naast ons neerleggen, omdat wij juist de eigenwijze raad willen uithangen. Dat is helemaal niet het geval. Dat is ook niet in de lijn van ons coalitieakkoord. en de nieuwe bestuursstelsel die we met elkaar hebben afgesproken. Wij willen dat juist meenemen. en dan in de lijn van de gesprekken natuurlijk overnemen. Maar omdat het een pilot is en omdat we daar juist, omdat de ABV daar juist. Um, ...een beslispunt is van de Raad, wilden wij het naar adviseren terugbrengen. En ik denk dat de rest, en de discussie tussen de OPZ en de VVD ook gehoord hebben... ...dat de rest besproken is in de commissievergadering en het hierbij wil laten. Dank u wel, meneer Rode. Mevrouw Rietkeuk. Ja, dankjewel. Um, dank u wel. Dank u uh, wel. Ik wil toch even reageren. Ik denk dat ik heel duidelijk ben geweest in, uh, in de commissievergadering... En eh, toch blijft dan steeds weer de discussie hangen tussen, eh, nou de worst heb ik toen ook genoemd. Eh, ik heb toen heel duidelijk aangegeven dat als wij voor adviseren gaan, dan gaan wij voor adviseren tot het uiterste. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij bewoners horen en als ze goede adviezen hebben, heb ik toen ook gezegd, dan zouden we gek zijn als we die niet overnamen. Ehm... Dan wil ik er nog bij zeggen, er is steeds uh, uh, de vraag of co-productie en meebeslissen in deze APV denken wij, en het hebben we ook aangegeven, dat dat uh, niet zinvol is. En uh, wij, daarom hebben wij ook gezegd, we gaan niet verder tot adviseren. Misschien zou het zelfs handig zijn om van die hele ladder, die twee laatste kolommen er gewoon af te laten. Voor de APV, daar heb ik het over. Voor deze, voor dit onderwerp. Om... Inderdaad misverstanden te voorkomen. En dan wil ik nog één keer zeggen dat uh, ik het vertrouwen heb in de begeleiding van dit hele traject. Omdat ik denk dat het handig is dat wij... Wij weten wel wat we willen, maar ik denk dat de begeleiding heel duidelijk naar de bewoners en burgers moet zijn. En tegen de participanten, wat wij van hun verwachten en wat wij vervolgens voor hun zouden kunnen betekenen. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gebeurt. En daarom denk ik dat er absoluut geen probleem is als we de bewoners om adviezen vragen. En ik denk dat het helemaal geen probleem is. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel, mevrouw Rietbeekkerk. En tot slot, meneer Paap. Dank u voorzitter. Zo, Sazond, dat heeft in de commissievergadering het een en ander over gezicht. Ik zal dat uh, niet herhalen. Wij zijn uh, in ieder geval blij. We hebben erop aangedrongen om tot adviseren te gaan. In ieder geval met de APV. Later. Tuurlijk is het belangrijk dat de inwoners uh, van Zondvoort veel meer te zicht krijgen. Maar op, maar op een APV uh, dan kan dat gewoon niet. Dat, dat is onbegonnen werk. Wat we wel kunnen straks, dat is als je wijkgericht werk hebt... He, dat ze dan mee gaan beslissen. Dat je ze een zak geld geeft. Van jongens, hier heb je 20.000 euro. En doe er wat mee met veiligheid, met groen. En ga je gewoon ermee. Dat is pas echte participatie. Nu, met dit amendement. Staat er ook. Van adviseren dat we dat zeer zwaar uh, mee zouden gaan wegen. En Sociaal Zandvoort zal dat zeker doen. Maar het ligt ook van wat voor belang op dat moment het zal geven. En daarom vinden we het heel belangrijk dat je alleen maar te adviseren overgaat. Dat je in ieder geval als politiek nog een beetje speelruimte hebt om te kunnen zeggen: nee, dat doen we wel of dat doen we niet. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Volgens mij heeft iedere partij nu iets over het voorstel gezegd. Klopt, denk ik, hè? Uh, wat vooral bij participatie in welke vorm dan ook van belang is, dat je aan de voorkant van het proces, en daar zitten we nu, helder maakt op welke wijze je dat traject insteekt. En de discussie over de omvang van het traject is meer een uitvoeringsprobleem dan uw zorg, zou ik bijna willen formuleren. En natuurlijk kent een algemene plaatselijke verordening heel veel bepalingen, maar u hoor ik met name zorg uiten over, stel die verwachtingen aan het begin, maak die duidelijk, zodat je het kunt managen. En er zit wat zorg in, kunnen we dit wel uitvoeren? Dat hoor ik dus de regels door. Nou, daarmee is denk ik ook de discussie over co-produceren en adviseren ten einde. U maakt de keuze op welk niveau we het gaan doen. Dan kun je nooit een worst voorhouden. Anders maak je het de uitvoering bijna onmogelijk. En dan moet je er niet aan gaan beginnen. En het is u die bepaalt tot hoever u gaat en tot hoever u de hoogte van het college laat rijken. Niet meer, niet minder. Het college heeft overtuiging dat je de algemene plaatselijke verordening, die in essentie niets anders regelt dan de gedragingen van alle betrokkenen in de openbare ruimte van de gemeente Zandvoort, geschikt daarvoor is. U heeft zelf in uw motivering het antwoord al gegeven. Meneer Baalberg-Wilson vroeg mij die vraag nog een keer. Maar hij motiveert vervolgens voor een stuk al uitstekend zelf waarom dat zou kunnen. Meneer De Rode doet dat. Mevrouw Rietkerk voor een stuk. Het is namelijk die openbare ruimte is van inwoners en belanghebbenden. En die weten over het algemeen heel goed hoe je daarmee om moet gaan. Je moet het wel zorgvuldig organiseren. En ik denk dat deze pilot dat ook doet. Dan wordt er gezegd, ja als je hem terugbrengt naar participeren... Hey, ...of uh, naar adviseren, heeft hij dan nog wel zin? Ik denk het wel. Weliswaar is hij minder aantrekkelijk. Dat heeft u in de commissievergadering ook prima uitgediscussieerd, dat verschil. Hij is net iets minder aantrekkelijk. Maar er staat tegenover dat de gemeente namelijk als partij aanschuift... ...en het hele proces onder begeleiding van een neutrale derde staat. Dat is ook weer iets bijzonders en iets nieuws. Wij zijn dus niet regisseur van dat hele proces. Nee, wij zijn participant. Dus gelijkwaardig op hetzelfde praatniveau, om ervoor te zorgen dat je de belangen boven tafel krijgt en niet de standpunten. Drie uur dicht is een standpunt. Een belang zou kunnen zijn dat je praat over een acceptabel, veilig, plezierig, ontspannen uitgaanscentrum. En daar kunnen allerlei creatieve oplossingen, als je dat proces goed organiseert, in gevonden worden, waarin wij, als wij met z'n twintigen bij elkaar gaan zitten, misschien helemaal niet uitkomen dat is vertrouwen uitspreken in de kennis, kunde en ervaring van de groep die je erbij betrekt. En daar denk je goed over na. Nou, al die waarborgen zitten in dit traject. En dat, is ook maakt, dat maakt ook waarom het college zegt, nou, het college had graag een stapje verder gegaan, maar zegt u, nou, dit is een pilot, proberen we voor het eerst kleine stapjes zetten, en langzaam gaan uitbouwen, want dat zegt ook een aantal van u. En dan hoor ik de meerderheid van deze raad zeggen, laten we daar dan gewoon de duidelijkheid in creëren. Het hele traject maximaal in adviseren. En niet alles verder terug, want dat is ook nog een keuze die u had kunnen maken. Nee, die helderheid komt er. Nou, als dat de keuze is, dan is dat de keuze en gaan we daarmee aan de slag. En gaan we dat ook evalueren en kijken van waar lopen we dan tegenaan. Wat zijn de vervolglessen, noemt u het maar op. Daar hebben we hebben het ook over gehad. En in dat kader denk ik dat dat een verantwoorde eerste stap zou kunnen zijn. En die kunt u zichzelf ook gunnen, want natuurlijk kun je ook twee stappen tegelijk zetten of drie stappen tegelijk. Maar soms moet je al blij zijn dat je die eerste stap wilt zetten. Want het kan altijd meer en het kan altijd anders. Ik geef u dat namens het college mee en ik check nog even of ik daarmee ook de... Paar vragen die de waren beantwoord, volgens mij wel, en anders hoor ik dat graag. Is er nog behoefte, en dat betekent ook, voor zover ik dat nog niet expliciet heb gezegd, dat het college zegt ten aanzien van het abonnement, nou, eh, maken we geen breekpunt van. Dat is een behoefte aan een tweede termijn. Ik noteer eerst, eerst even meneer Bawits, meneer Bouwberg wilson meneer Demmers, u had uw hand omhoog. Dat is hem. Meneer Denners, ik begin met u. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, ik vind uh, de zaak in twee kampen verdeeld. En zowel de, het ene kamp als het andere kamp uh, vind ik zelf persoonlijk dat er uh, wat stuk meer genuanceerd zou kunnen worden.